Goedemorgen, beste luisteraars. Op deze paasondag 10 april 93. Meteen onze 96e aflevering. Ik weet wel dat er iemand aan de lijn is, maar ik moet nog ah, toch nog grappen, paar woorden opgeven en dan uh, schakel we over. We hebben opgekregen van een uitgeweken Asgenij, Mijverken. En volgens Lode zou Dolph dat verleewijk ook vernoemd hebben. Een mijje Geeft ons daarover een keer wat uitleg wat het juist is. En dat in verband met de verkesbloren, riddersuring, biggenkruid, moerasdistel, hoeve de konijn, hoeve de vogel. Het lijkt ons allemaal nogal een beetje verward zo. Hè. Uh, het is ons niet graag duidelijk. Uh, zijn degenen die ons een uitleg geven ook een bitten onderien aandoen of zeggen men tegen meerdere verschillende planten in as, Het zou goed. En dan, het tol of in één keer laten val wettenkruid. Wettenkruid. Vrattenkruid. Wie belt ons daar een keer over, en wat is dat juist dat wettenkruid? En uitpinten. Uh, uitpinten. Of een uitpinter. Wat is dat nou weer al? Dat is nog iets dat ik opgeef, en dan ten, ten leste, niet zo veel gehoord, maar toch zijn er mensen in as, dat zo werd nagesproken, als voornaam Light, L-A-I-T, Light. van wat zou dat komen, hè? Als je ons daarover kunt inlichtingen geven, meugt ons op wel. We gaan eens luisteren, hallo? Wacht, dat is Marcel, ja, ja. dat horen we. Het gaat hem over dat kan, Dan tram, de verbinding Asse-Oordegem. Ja. En mijn vrouw, haar vader, dat was een tramman, die was van Oordegem, die heeft in Asse nog dienst gedaan. Die kan het weten. Ja, ik denk dat ze het weet. En volgens haar was dat met een overstap. Ah. In Aalst, ze heeft ik tik wils genoeg gedaan zegt ze, en die overstap die was tussen de twee uh, bruggen or, in Aalst, tussen de tweede en de derde brug in Aalst, Sint-Anna en de andere, en dat was ongeveer daar waar nu uh, superconfects daar is, ja, ja. daar was die overstap van de tram. Ja. Maar je moest afstappen aan de Sint We Je moest afstappen aan de Sint voilà. en dan moesten we van daar te voet gaan, een stukje te voet gaan, tot, tot daar. Ja. Dat was over de Mazutoken als ze uh, oordegem. Maar wij zeiden ook, Mazutoken tegen een trein, ja. zo'n kleine trein was dat. Ja. lekker als er een motrice was, en ik, ik weet niet juist, ik denk dat dat voor de paardenkoersen was, of voor de andere Onder andere ander, ja, de kwam ja, je in de Stassen van As ja. um, um stationeren, als ja. de pierrekoers in Zelk bezig was, ja. reed en terug naar Zelk op een bepaald ja. spoor, pakten daar de ja. ja, toeschouwers op en zetten die in, in jet en in Noor af. Ja, dat was ook een Maar daar reed al een de Marcel, tussen de stoemtrui nog hè Ja, ja, tussen de stoemtrui nog hier nou, Ja, af en toe zoeken. een hier ja. Um, dat mens van uh, Opwijk Lebeke, hij heeft ook nog een andere naam tegengegeven, hij ontsnapt maar eventjes en wel eens aan van tijd ook Michelineken. Ja, ja. Maar ja, dat ja. is juist. Maar dat was uh, vrij plezant omdat agila word mocht, hè? Ja. dan, maar kan ze niet binnenkomen en, en buiten gaan, hè. Ja. En dan is den blijven aan als de toen weg was, ja, ja. voordat de laarn elektrisch geworden is, ja. ja. dat was het dus. Ja. Maar dus eigenlijk, Azordegem was eigenlijk een vals beeld, want het waren twee verschillende trams, ja. je moest overstappen. Ja. En dus is het ook zo geweest dat de lijn van Azordegem, daar weggevallen is in feite, binnen ja. een groot deel, dat hij de mensen, zoals dus, de zijn. grote, hè, ja, ja. naar ras komen zijn in die. Ja, Ja, ja. ja. verschillende zijn. Ja, ja. Van de Meerschout in de Nieuwstraat, ja. Angèle en Esther, vader. Ja. He, dat was ja. ook een tramman. Ja, ja. En die waren allemaal van, van geen kanten. Ja. En die zijn dan in de buurt van, van de Straatsen van As komen wonen, ja. dicht builen werken. Ja, ja, in de IJzer van Kutflint. Ja, oh, en op het Rond Klindepark, de Straatsen wonen enorm veel ja, ja. trammans. Waarom? Ja, ja. Dat waren nog geen auto's. Ja. Of geen. En ze moesten per vloer en ze moesten ook met eens een Tram vertrekken. Ja, ja. Dus ze, moesten, ze zochten uh, te uren of te baven dicht, dicht builen ja. werken. Dat is logisch. He. Dat is juist. Ja. Bedankt Marcel. Ja. Marcel, bedankt. Dag hè? Er is nog iemand. Ja, Hallo. Goedemorgen. Goeiedag. Uh, René en Lode, het is hier Rogema. Ja. In verband met die verkensblaren. Ja. Ik heb dat in mijn NOF. Ja. En dat zou noemen Bergenia. En dat heeft een roze bloem. Die vroeg in de lente bloeit, dus nu staat die nog in, in bloem, ja. maar uh, toch al vergezet. Ja, en de officiële naam? Vrouw? Bergenia. Bergenia. Ja, het is Louisa's. Hè? Louisa, ja. Bergenia. Bergenia. Ja, zo ik dat in die bloemenles van Anhuizen in tijd, en die gebruikte dat veel, die verkesbloren, om af te werken zo, die en, bloemstukjes. En hoe in, in zag er dat uit Louisa? Dat is zo'n hartvormig blad. Ja. En dat is... Uh, zo met precies een rode rand rond, maar roosrood zo. en het wordt vooral voor de bladeren gebruikt in bloemstukjes. Ja, ja. Ah ja, jij kwek ze de vee dus? Ja, ik heb ze zo, dat is een vaste plant in Nof, ja. en in de Pastenakenstraat kinderen die, aan die firma Wingels, niet maar die, waar ze wonen, die hebben zo'n hele boord staan. Ging er bovenop? Ging er boven aan het kapelletje van Petrus is bijna. Ja. Dat is door een afboorder, ah, ja. een vaste plant. En Gallen zegt daar tegen verkesbloren? Ja. ja. Ik begin zo te vriezen dat men tegen verschillende soorten planten verkesbloren zegt. Ja. Maar uh, zijn die bloren groot? Ja, zo van, als van hoe vettig staan, dan worden die groter, je hebt ook kleinere. Ja, maar kun je zo een centimeter zeggen, zo de deursnee van een blad? Dat als een omslag van een brief, hoe is dat zo? Dat is, ja. Ook ja, zo hard 50 15,16, 16 ja. 50, 60 centimeter, jij ja, zult de maat wel kennen. Als, als het een lange is, is nee, het is is gewone, 22 en, hè. Er is nog een ja. brief omslag, ah, ja, ja, dat is 16,2, dus 16 centimeter, ja, dat is dat toch kunnen al... kleinere zijn ook, maar meestal zijn het toch wel grote blaren. Ja. Uh, groeiden dat uh, spontaan, of, of geeft dat geplant? Dat heb ik geplant, ja. Ja. Want ja, ja. volgens uh, sommigen is het ook een soort onkruid. Ja. Dat zal de wel een andere zijn ja ik heb de naam opgegeven, hè? Het ja. zijn boordplanten ja. uh, in een rotstuin en, en in, in de vroege lente bloeit dat met een roze bloem. Ja. En jij gebruikt het dus als je een bloemschikking doet ja, om, om, om af te, te werken. werken, zo rond, rond de dingen? Om een rustpunt in een bloemstuk, hè? Ja, ja. Twee of drie blaren over elkaar Ja. Ja. Interessant. Goed. ja is genoteerd. Dus dat is de, de bergenia. Bergenia. Ja. ja. We weten toch al iets meer, hè. Bedankt. Ja, dank, Tot genoeg en Allicht tot de volgende keer, daar is terug iemand. Weekend. Hallo. Ja, nee, goeiemorgen. Goedemorgen. Herman. Goeiemorgen. Ja, van die nieuwe brief, ik denk ik eens dat lat. Ja, lat zeggen ze wel, maar ik weet het ook niet van wat dat zou komen zijn. Als voornaam, nog goed, Herman. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik kan zo niet direct zeggen lat van ja. dat of dat, maar... Ik ook niet. Eh... Uh, wat me vooral Lode interesseert was, waar is dan nou al vanaf gelegen? Ja, natuurlijk. Ik weet niet van de Laten bijvoorbeeld, maar dat is iets heel anders. Ik Laten, hè? Het is een voornaam. Ik moet zeggen, ik ken het wel, maar ik zou het graag eens bevestigd horen. En zet zeggen ze toch ook? Ja, serieus. Zat zeggen ze toch ook? Serieus. En die Z, waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Zet van Mastelle. Eh, er nog... woont <laughs> nog iemand hè, in Assen, die zo heet ik, ja, maar... Slet. Ja. Ja, er wel. zijn zo'n paar voornamen met die eigenaardige klank. Ja, Laten ja, we ja, er maar ja, ja. iets meer van zeggen, maar inderdaad, het zijn, ja. zijn inderdaad oude voornamen, hè? Ja, ja, ja, ja. Goed, dan gaan we verder. Die van hier in de Pas, dat ik dat gezegd heb. Ja. Hm? Ik heb daar bij Dides gevonden ook, en ik heb hier in Assen naar nou, 7, 8 mensen toch gevraagd, en de helft kent het, en de helft niet. Mm -hmm. Dus het is uh, wankelbaar, ik weet het niet, ja, ja, ja. het zou kunnen... Uh, de echte betekenis is om de haverklap, hè. Ja. Ja. Eh, ze komen maar van naar pas bezoeken, ja. eh, dus regelmatig. Ik heb uh, gezien van de wijk dat Ernest Klaas het nogal een keer bezigt, ah, in zijn ook. boeken, ook. van iene pas, ja. Ja, ja. dus dat is den zich hem. Ja, dat is den zich het is ook wel Brabants, maar ja, dat ja, is nog geen zijn. Ja. Goed, ze was geschikt, of hij was geschikt... Geschikt. Geschikt, ja. Dat werd het toch. Ze ja. was geschikt of hij was geschikt. Je moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Nee. nee maar ik moet het niet verraden. Nee, dat zal ik het dus even wel uitleggen. Ja. Uh, zijn kasopfretten. Ja. Waarschijnlijk al gehad. Ja. Uh, met 1 april kregen jongens van de schoolmeester opdracht om aardappelzaad gaan te zoeken. Oh. En natuurlijk, ja, ze vonden het niet, hè. Ik zeg ja. maar, bestaat ze, hè? Jacques dat is, dat is toch aardappelzaad, hè? Ja, ja, ja. Natuurlijk, het wordt niet gebruikt als zaad, hè, maar <laughs> het is er toch, hè? Het is er, ja. <laughs> Esther van Gedaan. Waarschijnlijk al gehad. Nee, gedaan, ik schrijf het toch beleven op. is er van Gedaan. Dus ja, dat gebeurt er wel, hè? Ja, ja. Ontroerd. Ja. Ontroerd, ja, ja. hè? Geen vorn in de biecht. Ja, dat doen we er van tijd nog. Ja. Dat doen we er van tijd nog. Dat komt weer een keer met die bicht daar, hè. Met een korte klank dus. die bicht. Ja, ja. komen er straks op terug. Nee, niet zeer voor beteel, dat eigenlijk, hè. ja. Ah, ja. ja. Eh, je moet dat vugen. Ja, zich voegen, ja. Waarschijnlijk ja. al gaat. Ja. misschien <laughs> Ik hè. Ik hè. Ja. ja. Een eh? kinderentoeker. Of een <laughs> maskestoeker. Ja, en een vraventoeker ook. Een vraventoeker, ja. Het is ja. vooral Toeker. Het is dus Toeker, ja. He? Ja, ja, ja, kort. Ja, kort dat hebt dat hij wel behandeld. Ja, ja. ja. Goed, zijn Doempienavond. Ja. <laughs> al behandeld en een Doemper ook, hè. Maar zijn ja. Doempienavond staat er niet bij, heb ik gezien. Nee. 564 is dat. Ja. Komt nog even op terug. Ik kom, ja. Goed, ja, misschien. Zijn he. Doempienavond, ja. dat weten we wel, hè. Ja. Je moet dat, dat voorlopig doen, dat je wilt, he. Ja, ja ja. <laughs> Just, ja, ja. Ik heb hem gezien over een bustel. En daar heb ik een hele hoop dingetjes van gevonden. Maar je hebt ze al behandeld tot en met. Ja. Behalve het werkwoord bustelen, denk ik. Dat je dat niet behandeld hebt. Ja, in de betekenis van vechten? Ja, batteren. Kinderen, hè. ja Batteren, hè. Dat is een vleet aan bustel. Ja, ja, ja. ja. Bustle, dat, dat zit er dus niet bij. En dan, ja, een deel synoniem: een kerbustel, een ja. kopjager. Een stijvenbustel, Een straatkeider. Hm? Zeg maar. Een zaambustel. Wat is. Zaanbustel. Ja, zaan. Ah, ja, ja, ja. Inzijde, hè? Witzwet zo. Ja. Een keerbustel, Ja. En een weerbustel. <laughs> ja. Dat is natuurlijk. Die kennen we. Een andere, nee. He? Ja. Hm? En het allerlaatste nu, want het is zo lang. In besef zijn. In in besef zijn. Besef. Ja. De twee dingen zullen zeker moeten de, de twee dingen zullen ik uitleggen, moeten uitleggen ja. Ik heb ze gevonden in Dat die in ja, beschef ja. heb ik gevonden, ja. Ja. ja, dus in beschef zijn. In bechef zijn, ja. Dan blijft er nog alleen nog over waar we straks over de lijn even zullen spreken. Hij is geschikt. Hij is geschikt of geschikt, of ja. geschikt. en dan in beschef zijn. In beschef zijn, ja. Ja, ja, ja. ja. Goed. Goed, Herman. Goed, Goed. Herman. Be bedankt voor de lange luister, dat is alles genoteerd. Blijf even aan. Goed. De lijn. Ja, ja dank je. Er zijn toch een paar bij die we al eerder hebben behandeld. Ja, ja. Die, die chacobollen en de chacobolles. Zeker, zijn, ja, ja. Wij. ja, ja. kennen we. Hij is ervan gedaan. En zich vugen, hij vuugdum. hem. Ja, je moet dat vugen. Dat kennen we ook. Voegen. Zich voegen. En die toeker. Ja. Dat is al vroeger behandeld. Tokken, Franse takini. Ja, ja. Ja, Hallo. Goedemorgen René. Ja. Dag Maris. Dag Maris. Dag. Vrat dag Ja, ja. Uh, ik heb hiervan dus een prachtige afbeelding en dat is eigenlijk de Stinkende Gouwe. De Stinkende Gouwe? De Stinkende Gouwe ja. en zijn naam is uh, Chelidonium Maius. En daar staat dus bij, rattenkruid dankt, aan, het rattenkruid dankt de plant aan het feit dat het melksap deze uitgroeisels vernietigt. Net zo goed als de vloeibare stof van een huisarts en zo verder. Ah ja. Ja. Dat kan dus de stinkende gouden zijn. Dat is de stinkende gouden, ja. Ik heb, hier, ik heb hier een afbeelding en alles dus daarvan. Is. Ah, dan zien we toch al meteen waar het over gaat. Ja, ik heb een afbeelding, ik zal u dat bezorgen. Ja, bedankt eens En ik heb dan ook nog gezocht dus, dus naar het grote oefblad dus, die zogezegd de wilde rabarber. Ja. ja. Daarvan heb ik ook dus een prachtige uh, ah. afbeelding. Ah. En dat is het grote oefblad. Het grote Oefblad. Daar wilde Rabarber op de roet groeit? Ja, dat, gro dat, dat ze noemen dat die dus ik heb het dus naar de mensen dus daar kinderen aan de aan de, de brugstraat enzo. wonen dus ja. nog gevraagd is, en ze noemen dat allemaal wilde Rabarber. Ja ja ja. En daar heeft niks te maken met verkensblor. Nee, daar heeft nee. niks te maken met nee. verkeersblauw. En dat is dus het, het, het grote Oefblad, Ja, ja dat ja. is wat die meneer vorige keer ook zei. Ook zei ja, ja, ja grote ja. Oefblad, ja. En ook dus gelijk als hij zegt dus die, die roze bloem dus de eerst komt dus en dan dus dat je enorm grootblad. Ja. ja, dat ja. Nu, uh, dat maakt ons niet zo makkelijk hè, met die verkesbloren, nee. Want we hadden ook die Bergenia van Louisa Roggeman al. Ja, uh, ik heb dat hier ook dus de naam gevonden, dus maar geen afbeelding. Nee. De naam bestaat dus Bergenia, heb ik hier teruggevonden, dus in zijn kruidenboek. Maar er is geen afbeelding. Die is spijtig genoeg. Nee. Nee, nee. Het wordt alleen vermeeld like, voor een of andere ziekte. Of wat is dus, dus. Oh ja. ja. En um, bon, ja. Uh, ik denk dus over dat kruid, uh, en dat zetten dus die naam, die naam Zetten, ja. hier is er nog één dat dat Zetten noemt. Hè. Ja, dat weet ik. Uh, uh, zetten van... Uh, moet niet verzoeken, je, hè uh, Ja, natuurlijk, uh, Zetten van, uh, dus, want dat komt van, de naam dus komt van uh, Elisa. Hè. Tuurlijk. Dat komt van Elisa. Hè. Ja, het is te zeggen, het uh, komt van het uh, derde deel, derde... Uh, Elisabeth. Die za, die za. He, Elisa, uh, ik vermoed, maar dat is een hypothese, uh, dat het asses zet uh, eigenlijk uh, afgeleid is van het verkleinwoord, dus die Elisa zal dan zetten geweest zijn, ja. maar dan uh, van dat kleine woord moest men een grondwoord maken en dan zit men daar met die zat, dit is natuurlijk weer een typisch geval van de moeieringen op zijn asses, maar het is duidelijk dat het met die zat te maken heeft, en vandaar dacht ik ook aan andere voornamen, onder meer die lat, hm. en dat komt van Nicola uh, Nicola, dus daar hebben we ook Leiden. En ik vermoed dat het grondwoord daarvan afgeleid <lacht> zal zijn geweest. Waarschijnlijk. Jij uh, zult u herinneren dat de Assen, de oudere mensen, die spraken ook van Maiten. Maite, ja. Maiten. Ja. En dat kwam van Emma. Emma, ja. Emmaatje. Vandaar die Maiten uh, ging men terug naar het grondwoord Mat, En zo zijn er eigenlijk in Assen. Bij mijn weten, ik zou mij vergissen natuurlijk, maar bij mijn weten voorlopig heb ik maar drie voornamen eh, die op die manier worden uitgesproken. Dat zijn let, zet en mat. Ja, ja. Dus eh, zat van Elisa. Bet, Elisa. En mat van Emma en Let van Nicola. Ja, goed. Interessant? Uh, ja. En dan uh, wil ik nog uh, een woord opgeven, dus uh, dat ik dus over 14 dagen dus, ik heb het al eens gezegd, dus uh, een kook kan ik aan me kan. Een kook? Ame, een kook aan een kookammeken. Ja, een met, een met een H, hè? Hammetje. Ja, ja. Hammetje. Een ja. ja, inderdaad. Uh, dat heb ik vorige keer van Boris gehoord. Dat kookammeken. Ik, ja, ja. ja, ik, ja. ik ken een uitleg. Ik ken de uitleg, ja. Ik ken de uitleg. Goed, Maurice. Ja? Uh, bedankt. En uh, er is nog iemand lodenlustig. Ja, Ach, we gaan eens luisteren, hè? Hallo? Ja, het is genie, hè? je ah, genie, dat is lang geleden dat we nog een keer gehoord hebben. Oh ja, ik ben al juist een keer thuis. hè. Ah, zie dat ons Vult, plezier he, Ik weet al juist met jouw Nicola, hè? Ja. ja. Weet je we wie dat zo moet? Let van Wouters. Natuurlijk, hè? Wist je dat al? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Hij zijn kalop opgegeven. Nee, nee toch nee, niet. Maar nee. dat zit in de familie. Uh, ja, eh, ja, dat is eh. familie van, <laughs> ja. van Alia, en Cecile mannen, ah, wel. Ja, ah, dat is zeker hè. Ja. En van, ah. van René een consort. Nee, dat was. Ja, ja, lenge, ja. Lenge, ja. Lenge ja. En dat was een kleermaker, hè? Tuurlijk. En die ja. Nicolas. En die niet te Ja, Nicolas, Nicolas Nicola Langele. Ja, ja dat zeker dat. Ja. Ja. En de vee ben ik niet, zeg, ah, dat wel, ze dan dat niet weten. Ja, dat is vriendelijk, zie, dat we ons daar aan denken. maar we wisten het wel, maar dat is geen probleem. Ja. ja. En zo. Zeg, zeg uh, Eugenie, van dat kruid gesproken, zijn dat niet die te verkesbloren? Ja, we zijn zijn dat thuis tegen dingen? Verkesbloren tegen wegbree zo. Ah, Weet net. je wat ik dat, wat dat, dat in? Ja, ja, wegbree. Maar zeggen sommige mensen ook niet weigenbloren tegen. Weet je wat, Wij zijn de tegenverkensbloren, als we ons verken buiten lieten, we eten dat op. Ja. Dan gingen dat zieken op het waken. Ja. En wij zijn de tegenverkensbloren, dat was wegbree zo. Is... Ja, oei, Genie, daar komt nog een plan bij, dus we hebben er nu al vier wat ze verken tegen zeggen. Ja, tegen de tegen, dat, dat groen eh, aan de kampen en aan, aan ons waken zo. Zeg maar in, in de pekstraat. De, ik weet je nog Naar de pekstraat. Ja, dus daar weet ik, ik mijn dingen niet, nee? hè? Oh, dat is toch niet zo ver af. Ja, maar ja, ik zit op de moret, ik zat op de moret, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, en, en daar van dat duidpinken. Ja, ja, ja. Dat was melkheid pinken wat ze bij de boeren nog melk gingen. Ja, Ja, hoe gebeurde dat, deze niet? Je kunt ons dat uitleggen, hè? Eh, dan zijn ze melk uitpinten. Ja. Dan, wat aan die kostte smergens om aan melk te gaan en met een pint van een halve liter schip te net. Ja, ja. Laat je kennen, dat was uitpinten. pinten Ja. Zo, ze, ging ik dat toch op de moret geweest. Ja, ja. En ze goten dat met die pint dan in een in ja. In een pot, ja. Ja. ja. En, en, en die pint zelf, was dat tegen geen Ja, dat was een pint zo, ja. Een, een pint, pint van pint. een halve liter. Ah, ja. Dat was in tijd zo'n verlakte pint. Ja. Met een oer aan. Ja, nou bestaat dat allemaal niet nee, meer, hè? Nee, nee, nee. Dat nee, weet nee. ik, dat waren dat zo Ja, ja, ja, ja. Het ja. is dat, hè? Het is ja, dat, hè? Ja, ja, ja. Ja. De pint de melk uit, Juist. Maar dat gekost om melk gaan van een boer, zo. Dat ja, ze ja, ja. ergens gemolken. Heen. Zeg je niet, en dat kookkamer kan je dat, dat niet, hè? Waar? Een kan. Een kook amakan. Een kook amakan. Ja, dat was zeker een dingetje te maken. Oh, nee, nee. Het zit is een uspje. Is niet? Nee. Zo'n nee. nee. het is een deel van een keuken, of een... Nee, dat weet ik nee. niet. Dat kan het niet. Nee, nee. dat kan ik toch niet zeggen. Nee. Het zal u nu steeds niet bekend zijn. Nee, ik weet toch niet. Zeggen dat mijverken wat allemaal dat zoeken. Weet het dat niet? Een mijverken. Ja, was dat geen vogelkunnen? Ja, dat was een vogelkunde. Maar wat weet, dat weet ik niet. hè. En... Ja, ja, Dolf heeft dat gezegd. Ja, Dolf, dat was ja. een echte vogelkinder. Ja, dat ah, was onze, onze, onze dichtste ons... buur als we jong waren. En, hè? Dolf, dan ons nog je moeten bellen. Hè? Dan ja, het was een vogelken, maar wat een vogelken, dat weet ik niet. Hè? En er was een uitgeweken assenaar die nu in Meissen woont, en die heeft ons gebeld. En die zegt, vroeger aan aanzien als. Butta, Mijverken. Mijverken, Butta. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ik paas niks. dat de vogelken is? Ja. ja, daar zijn we zeker van. Ja, dat van Dolf komt, dan stikken ze een hè. <laughs> of, of vogelzaad. Of vogelzaad, of ja, iets, ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Is, maar, er dan niks, is er daar niks meer op de markt voor ons? Nee, ja, kon ik niet doen aan hem niet Het zijn alle minwijkelingen dat daar wonen. Ja, ja, dat is juist. Bijna woon ik ik boven. Hallo? Ja, goedemorgen uh, Lode en René. Goedendag Morgen. Met uh, Mil uit Essenem, in verband met die verkorte voornamen. Ja. Ik uh, ben dus afkomstig uit Terralfenen. Ja. En daar was een, woonde een zekere een buur, dus een zekere Henri van der Burg. Ja. En daar zijn mijn Antje tegen. Ja, ah ja. Eentje ja. Dus uh, is er nog misschien één uh, die erbij komt? Ja, klopt. Antje, eh, ja. hadden we het al in onze reeks? Einten, Dat was al voor de Eintje, is eigenlijk eindje Hein, hè, van ja. Hendrik ja. ja. Dat klopt. Okay. Dat was het. Dank u, uh, Blijven luisteren ja. en als u nog een naam vindt, ons ja, meedelen. Ja, dan naam Antje is maar nog bekend, want mijn grootvader is zo. Hè. En, en eh, ze vroegen dan een keer voor Peter te zijn. En hij zei: het, Nee, nee, nee, je zei het mij nee, niet, in onze familie we hebben we al genoeg. <laughs> Wat was het nou aan het Er is terug iemand. Ja, we gaan eens luisteren. Hallo? Ja, een zalige paasen. Dat is vanuit Merchtem zeker. Vanuit Merchtem. Ja, ja. voor ook zoveel staf? Ja, staf. staf. Uh, goeiedag. Dat da da geschikt. Ja. Ja. Uh, dat je niet kent. Ja, ja. Ah, hij is boos, hij is kwaad, hè? Ja. Hij is geschikt. Het is toch in die betekenis dat ze ons hebben opgegeven, ik wil dat Zeg, het is in die betekenis dat ze ons hebben opgegeven. Het is niet die betekenis. Het is wel, ja, die betekenis. Ja, ja. Ah, toch, ja. Ah. Uh, Zegt al dat in, in Ekelgem? In Ekelgem, ja. ja. Dus uh, hier merkt hem niet gekend, hè? Nee. Ah, nee. Betekenis niet gekend. Dus, maar dat dus, ja, ik heb dat altijd gehoord. Kent hem kent hem en hij en is geschikt, hè? Ah, ja. ja. En uh, het is dus, serieus, uh, vlug vlug geraakt. ja, ja nee, nee, ja, ja. Zoiets. Ja. Maar hij was dus diep geraakt. Hey. En dan in verband met de bustels. Ja. Maar zonder de bustels zelf, waarschijnlijk zullen we dat is de fladder, hè? De fledder hebben we, ja. Ja. Fledderen. Dus dat voeg ik daartoe, aan de ja. reeks van Ja, Juist. En dan dat Wettekroot, of wettenkruid Ja. Op zijn assen. Ja. Dus ik had dat verleden zondag nog gegeven daar samen. Dat ah, komt dan nu. Zijn kruid. Ja. ja. Maar dat Wettenkroot dat is inderdaad effectief, want ik heb dat dus zelf aan de lijve ondervonden. Hè? Uh, doeltreffend. Dus dat werkt tegen de wratten. Ja. Dat is zo'n steel van een 20 tot 30 centimeter. Daarop vertrekken dan drie, vier, vijf uh, kleinere steeltjes open en dat gaat zo in parapluvorm. Uh -huh. En van boven zijn dat allemaal heel heel kleine, uh, je kunt bijna niet herkennen als blaadjes, die dus zo uh, die schone paraplu vormen, maar wel in die zin dat hem niet rond staat. Het is dus een paraplu, -ja, als ik mag zeggen, die plat is van boven. Uh -huh. En als je de steel dus aftrekt, daar komt zo'n witte melk uit. En als je dat aanbrengt op de wrappen, dan verdwijnen die effectief. Hè, dus dat is een tiental dagen toe te passen, zonder te passen. Hè. Zonder Werkelijk te passen, ja. Werkelijk tien dagen na elkaar ongeveer. Ja. En de wrappel verschrompelt en valt af. Oho. Persoonlijk toegepast. Ja. Probatum est stond waar in de Wat lief. In de remedieboekskes van de volksremedies stond een onder probatum est, is uitgeprobeerd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja klopt. <laughs> en dus dat wettenkrijt of kruid, zoals jij dat zegt, dat is dan de stinkende gouden? Uh, waarschijnlijk, ja, want dus dat had ik gevraagd, kent iemand daar de juiste benaming van, uh, verleden zondag? Dus ik heb dat effectief uh, uitgeprobeerd en dat, dus, dus, mm -hmm. dat werkt. Maar ik moet u zeggen, ik zie het dus praktisch niet meer. Uh -huh. Maar stond in de tijd gewoon, tussen het onkruid, als wij moesten wieden tussen de parij en de selder enzovoort, uh -huh. daar stond daar veelvuldig tussen. Ja. Zo, dat ja. was het voor mij. Bedankt. Goed, Saf. Bedankt. Ja. En daar is terug iemand. Marcel. Ah, dag Luida. Dag uh, Marcel hier. Marcel. Ja, je ja, hebt daar dat grote blad, maar je hebt nog een kleinere blad. Doek en... En ja. Ja, en, en uh, dat wilde de dat stond meer aan de beken. Hè. En zo konden ervan uh, fixateur mij gewend we daar te doen, hè. Uit de krol in te leggen. Oh ja? Ja, ja. Fixateur? Fixateur, ja. vinden ze nou nog verkopen, hè? Ja. ja. Uit de steel? Uit de steel, ja. Dat was zo'n sap, uh, een dik sap dat eruit kwam. Oh ja. En dat bezig de vrouwen via een lartje. Nee, niet via een telgemeen, hè? Ja, ja, maar het werd nu niet meer zo bezig, maar dat koster er weer tien. Ja, ja. ja. De barber. Ja. Dat zat in de steel. Ja. En eh... Uh, nou, laat daar. Je hebt dat al gehad? Ja. Dat hebben we, ja. ja. Dat hebben we. Een, een afgedragen kledingstuk. Ja, ja. Ja. Ja. En maar bij, bij uitbreiding ook uh, een auto en zo van een ja, ja, ja, ja, ladder. Ja. Ja. Ja. ja. Ik heb daar over het list een half woord nog goed en dat was gedaan, maar ik heb dat verstaan dat het eenrechter was, maar dat is er van niks gekomen. En ah. Aafricht, dat hij bestaan, hè. En we hebben het hier juist gezegd bij het begin van de uitzending. De nafrecht dus de benaming van een trein. Ja, ja, dat hij staan. Die zich niet, die niet kon manoeuvreren en die eh, eigenlijk moest terugduwen in plaats van trekken. Aafricht, ja ja. En ja. dat had hij, de, dan hij de, nog een goed accident gehad in Jette. Ja. Ja, ja, dan had je dus zicht, vuur, Ja, en dat was iets te ver gereden op de sporen, op de tobbelspoor van, uh, van de andere kant, hè. Ja, ja. En, en dat was juist aan de vravenbakken, hè? De vraven moesten niet uit van vuil zitten, dus zij zaten heel erg van vuil. En hè, we hadden ervan enige gekwetst aan het ah, doen. Ja. Ah ja. Ik weet dat nog goed, en al die vraven, die waren van straat bij ons, ja, wat zal er gebeurd Zijn dat, de voet naar Ganshuurne en naar Jet. Ja. ja er van. De moeder was terugbaan. Ah Ja, ja. ja. Er spraken nog van Vravenbakken. Ja, ja, daar waren... mocht niet paard zitten, die mochten dus naar mannen zitten. Ja, even in welke. In jaar... welke jaren spekte nu je, Marcel? Oh, dertig, hè? Voor 30, ja. Voor 30, ja. De mannen gescheiden van de vrouwen. Ja, ja, ja. Er ja. waren dus ja. mannenbakken en Vravenbakken. Ja, ja. <laughs> ja. Hey. En grondervetroot ja. dat hij misschien. Dat hebben we ook, ja. Dat hebben we ook. Munkon. Dat hebben we ook, ja. Munkon, ja. ja. Dat zal alles zijn. Goed, maar. dan dat nu werkt dat, hij, dat hij maar baag staan en ja, ja. moet half uitgehoord gehoord van de mens. Ja, wel. E is er mee begost, deze merk, ja, om dat ja. uit te leggen. Maar ik kan dat eens naar baas schrijven, want ja, ja, dat is wel interessant, he, die ja, vrouw van ja. Bakken. Ja, ja, mijn moeder was de baas en hij, sommige vrouwen van strijd, te voet naar Jitengon. Ja, ja. Haar dochter staat erop, hè. Ja. Ik ga zien wat er gebeurt ja, was. Ja, ja, ja. <laughs> dag, ja, man. Dag, Bedankt, dag, dag. Marcel. Ja, ja. En dat uh... is terug iemand, Lode? Ja. Hallo? Ja. Lode? Ja. We schrijven wat er Ja. Ik doe ah. er ja. wel even veel aan toegehad. <laughs> Hahaha. Ik werd er vandaag niet in lopen, hè. Ja. Dat is waren. Dat was de toer uit hier een baas. <laughs> dat is waar, ah, dat is waar. Dat, is een zaal, oh, ja, maar, dat was een aubraksenba. Ja. Nee, dat was controversieel. Controversieel. Nee, helemaal niet. Dat is toch wel een aubraksenba. In dingen zo, als je vanuit het systeem en dergelijke, toch, ja, ja, onvertrouwelijk. Toch wel een aubraksenba. Oh, ja. <laughs> dat was nog geen goede. Nee, niet hier, nee, dat hier, dat altijd, dat tien jaar alleen. Maar als ah, ja, ja. je zeggen je zegt, tien is wit, hier wit zat en dan dan hier de zwart zat. Dat is een aubraks. Ah, je hebt er zoveel aan hun toe Juist. Ah, je moet anders niet blijven discussiëren, hè? <laughs> En dat was het plezantste van, hè? Tuurlijk. Ik ehm, ze daar komen Ah, dat, dat, dat bleef ik dus, daar dieren, Ja, dat blijft dus in de huidse hè? Ja. En dat was de ouderijkse mama. Ja. <laughs> die kreeg achteraf van u nog een pint, zeg. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en hij heeft ermee geen accidenten gehad, gelijk de Ja. Ik heb hier ook één, Luido. Zeg maar. maar. Uh, tussen de twee had ik nog een ja ah, ja Dat is al. Dat hebben we. Dat hebben we behandeld als we maar een keer in de rokkers allemaal daar staan. Ja. Dat is nou gat gesneerd. Ja, hebben we. Dat is nou gat gesneerd of gereigerd. Dat is in een duidelijk even. Hier in een duidelijk geven, ja. ja. Weet je dat? Wat, je ja. zou je dat, dat doen? He? Ah, dat is zo zo maar daar dat je dingen in de hoek zat of zo hij daar zat, ik zie op vertrouwde dat we zien daar allemaal samenwelden. Je deed uitzag. Ja zo ja. Maar misschien niet was. Of nee? Maar het misschien niet was. Ja ja, niet, niet, niet, niet. en dan nog de knap. Een knap. Ja. Is dat iets uit de wereld van de muggenschitter? Ja. Ja, die kennen we. Ja, nee. Die kennen we hè? Ja, dat oh, ja, was ja. ook in de muziek vroeger hè? Ja, nou, dat was muziek. naar de Peter Ja, de ging Dan deed je toe, wat he? werk, ja, en dan he. hadden rechten en plichten van een muzikant stond he. er in de stad. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Hij mocht dus, dus het, uh, als er een getracteerd werd, mocht kregen ook een, en als er gratis mocht eten wel... Oh, nou, ja, ja, zeg knap, wie, word, En wat was de taak van de knaap in de boogschutters? Ah, oh, dat nou, hoewel nou, ik de de, de, de, de, de, de, de, de muziek gaan ontvangen hè? Een dat is ook nog zo hier te hebben. Een Dus de, de bijdrage. Je de... Ja, de bijdrage. En we, we, we dat is anders ze het eigen, maar jongen, de retribuusje. Ja. En in de muziek was dat ook zo. Wat niet? In de muziek was dat ja, ook zo, Ja, in de, zo, de nee? muziek was dat ook maar aanzienlijke gevoeligheid. De pupieters ja. zitten allemaal beide de boeken uit de hele. Ja, doen, he. De fardes ja, op de, de stoelen liggen en zo van alles. Ja. De pupiters ja. zitten. En dan, maar het is toch zoveel van bloren bij die. Ja. Uh, uh, Ged verbranden, nou, hè? En op de bloren zitten er ook al Ah ja, ja. Is. Maar vader moet dan even nee, We gaan even ja. wachten. Ja, Louis, beste ja. jongen, goede zondag. hè. Ja, een goede post. Inscherks, hè? Het is zo, Ja, maar <lacht> ja. Maria. Ik heb dan al van blijven gehoord uh, dat ze een koei met een gat met de club bieden? Nee, hè? Maar, weet, maar schoonmoeder die zei dat altijd, als ik, ik naar klappen van idee van ja eten, hè? Van eten te maken, als ik. ik uh, ja. Want leed vandaag vandaag in die vuil of zoiets. Als ik dan een keer zei, ja, ga ze u uh, toe, gelijk dat ze met de koeien doen, met hun rat, met de krubben zaten. Waar ze dan zeggen dat, uh, dat je niet koeien deed, nee? Zo is dat moeilijk doen, hè? Nee. Ja. ja, en dan moet toch uh, uh, uh, een uitdrukking ja. zijn. van Azi, hè? Dat ja, zei ja. dat ze. Dat ga ze u uh, toe, zei ze gelijk dat ze met de koeien doen, met rat, met de krubben binnen. Ja, ja, ja. Dat was zoiets. Uh, ja. Schone uitdrukking, toch? He. Ja, ik vind het ook. <laughs> Allee. Dat mag de Meloïe niet doen, hè. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dat nee. zou hem smierig omdrazen. Ja, ik, <laughs> ik, ik toen ook. Allee. Zeker. Dag Maria, ja, bedankt, bedankt voor die schone uitdrukking. Hè? Want, ja, zeer uh, ja. Uh, ja, Lode, ja. dat heb ik nog niet. Hè? Nee, nee, nee, nee. Ik nee. moet ook zeggen, ik heb het precies toch nog niet goed. Maar als het komt, en dat is toch echt van as, dan zal dat toch wel iets van... Warenbeek of zo zijn, of typisch asses zijn ze. Ja, kent iemand van onze luisteraars die uitdrukking, hè? een koe meugat naar de kribbe bin. Ja, er is, dus, uh, is geen eten vandaag precies, hè? of van noen. er ja. Ja, is niks, niks te ratten, ja, zo, zo zou het moeten zijn. Ja. Daar komen we toch nog wel iets van oren op ik, is er terug iemand? Hallo. van is een koei van mee gat naar de kribbe bin. Weet je wat dat ze dat wanneer dat ze dat zei? Zeg het een keer. Even. Als het zo'n drukte was en er was niet veel leed, nu voor de koeien in de zomer, hè? Ja. Uh, ja, zijn dus we ze wel moeten mee. Gaat naar de kribbe binnen, zanche. Dus als er niks was. Ja, Waar ja. bleef? Dus als er weinig was eigenlijk. Ja, in de zomer een drukte, hè? En de wal waren al druk en er was niet veel leed. Ja. En de zanche wat wel, hè? Wat gaan we met de koeien nou doen? Eh, wij zo van je eten voor de beest. Ja. Nou, ja, die gewoon niet moeten er mee. Gaat naar de kribbe binnen. Zo zijn ze op de Moritzle. Ah, ja, ja, ja. Zie voilà. Rapper kost het niet, hè. Nee, nee. Want ik heb mijn uh, televisie al opgezet. Voor de missie van de ah, ah, ja. Oké, okay. okay, even tijd, hè, Eugenie. Ja. ja. Zeg, zo moet je het vervolgens doen, hè. Voordat je, je naar de missie rap naar de ja, radio Ja, ik moet dat toch direct, want daar dat <laughs> ja. wist ik nou, dat hij ah, ja. uitdrukking was. Ja. Dat is er niet alleen. Dat is nog vriendelijk. Ja. Bedankt, Eugenie. Ja, dag, hè. Tot, tot, tot de volgende zondag, hè? keer. Pas dat er onze liste klant is, Lode. We gaan eens luisteren, hè. Hallo. Hallo? Ja. Jan nog eens staf uit Merkten. Ja, stappen. Stappen. De, de koeien melen gaat naar de Krebbe. Ja. Dus ik ken het ook vanuit Ekelgem. Ja. Zij, het klikt bij mij. Ja. Uh, in de betekenis, dus die die dame er juist uitleidt. Ja. Maar ook gezegd van een boer die te lui is om het eten, vooral in de winter, uit de kuil te halen enzovoort. hè. dan hoor ik van een boer, ah, dan een bench aan koeien met melen naar de krebben. Ah oh, ja. Ja. Dus ja. Ten was het eigenlijk een beetje uh, ja, verwijtend, zo, dat we voor zijn beest niet goed zorgt. Ja, ja. ja, Ik geef u wat lief nog door die nog iets te beeplaceren. Ja. ja, ja. Ja, dag René uh, ja, nee, en ja, Lode. Goed goed, dag, Over he. die rap nog heel op, op de Valreep hm. van dan Anken. Ik hoor die meneer dat ook nog zeggen ja. en gij dan ook, Anken van Henri, hè. Ja. Ja. Maar vandaar hier ook in Merchten, de uitdrukking, zeg van een Anken is dat. Ja. Van een ja. zekere P. Ja. Ja. Ja. Dus We zien dat zich met te veel moeite en zo, hè. Ja, ja. En dan wou ik maar recordmuziekskennel ik ja. in de verte. Ik zal dat volgende zondag bellen ja. over die trein van vroeger, hè. Ja. Met die man en die vrouwenbakken. Ja. Prima. Dat, dat moet de zondag doen. Want dat was een heel historieke. Dat ja. is er nog te goed Bedankt, voor ja. okay. dank u wel. Tot volgende keer, daar Tot zondag. U luisterde ja. naar onze paasaflevering van Die Autofoon op zondag 10 april op uw Streekradio Viva. Bedankt voor het meewerken, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende zondag.